Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Wilfred Scholten. Goedenacht, Mijn gast in Casa Luna vannacht is een bijzondere man. Een theoloog en dominee. En onder meer de hofpredikant van de koninklijke familie. En u kent hem vast nog wel hiervan. Willem-Alexander, wilt u maxima zorggeta... In uw leven als vrouw ontvangen en aanvaarden. En belooft u haar lief te hebben en trouw te zijn. Haar te eerbiedigen en bij te staan. In goede en kwade dagen. In rijkdom en armoede. In gezondheid en ziekte. Alle seizoenen van het leven. Ja, dit blijft een bijzonder moment, hè? Goedenacht, dominee Linde. Goedenacht, <laughs> ja. Want u, u, u wordt altijd in één adem genoemd met de oranjes. Uh, vindt u ja, dat, dat leuk of n, begint nou, het te vervelen? dat gaat vervelen. Ja? Ik zou zeggen het vervelen, dat is het woord niet. Maar ik zou uh, graag uh, op eigen kracht uh, uh, uh, uh, de dingen willen zeggen die ik wilde zeggen. en u uh, ijdelheid? meer niet? Verbond, verbonden worden. Ach, ieder mens heeft een, een, een stukje ijdelheid, dus maar... Ik weet het een Ik ben gewoon vergeten te zeggen dat ik graag wilde dat u het achterwege zou laten. Okay. En, want het, dat vind ik eigenlijk niet zo van zaken. Ja, tuurlijk is er die band, maar uh, dat is niet uh, waarvoor u me uitgenodigd hebt. Nee, ja, goed, om u ja. een beetje te introduceren. Dat ja, heb ik ook wel weer. Ja. Ja. En u, u zegt het al, daarvoor heeft u me niet uitgenodigd. Want waarvoor wel. Dat is een prachtig uitgegeven boekje. Ik heb het hier voor me liggen. Lila, lila omslag, prachtig. Yeah, yeah. Um, wat doe ik hier in godsnaam? En dan godsnaam met hoofdletters ook nog. Een, uh, het is een paar maanden uit dit boek. Uh, maar in kerkelijk Nederland is het sinds die tijd... eigenlijk wel het gesprek van de dag. Uh, het brengt menig gelovigen in verwarring. Waaronder uw presentator, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Omdat de Telinde eigenlijk niet meer in de persoonlijke god gelooft. Nog wat andere geloofszekerheden kritisch tegen het licht uh, houdt... En Zelfs de hemel afschrijft. Dus genoeg gespreksstof voor uh, gelovigen. en zelfs denk ik voor niet-gelovigen. Uh, want die zullen er ook met rode oortjes naar gaan luisteren. Denkt u ook niet? Nou, ik hoop dat. Ik hoop dat. Uh, kijk, het, uh, ik zou zo'n boek nooit uit mezelf geschreven hebben. Ik ben er gevraagd om dat te doen. Ja? Maar. Uh, uh, en dat had alles te maken met het feit dat uh, uh, ik een huwelijk had van een potstantse en een niet gelovig meisje. En in zo'n geval besluit ik altijd maar meteen of stel ik voor om daar dan ook maar geen kerkdienst van te maken. Maar een, een uur van bezinning op. Wat is dat als je met z'n tweeën het leven doorgaat? Ja. En uh, daar heb ik dus ook alle aandacht gegeven aan het, het, het verzet van, van haar tegen het idee van een god. Uh, ik heb, ik heb van de, niks van, de bruid. Met, van de bruid. Ik heb ja. niks met God. Ik, ik, heb, ik heb zelfs een aversie tegen het hele woord God. En uh, ik vind dat je dan ook uh, uh, zo'n zo visie trouw moet zijn als dominee. En, en proberen moet die goed te verwoorden. Mm -hmm. En er was aanwezig in die dienst. En, uh, ja, het was eigenlijk dus geen dienst, maar zo ervoeren we het toch eigenlijk ook weer wel. Uh, een, de, de uitgeefster van de uh, Arbeiderspers, die uh, als familielitter was. Ja. En die was geraakt door dat geheel. En die dacht toen: ik geloof dat ik die dominee vraag om te schrijven over wat hij zelf gelooft. Of niet gelooft, of niet meer gelooft. En wat zou u, vast vraag, aan uw kinderen willen of kunnen doorgeven? En, uh, mag, mag ik dan de vraag stellen: ja. had u dat boek eigenlijk bijna niet zelf al in uw gedachten? Nee. Had u het anders niet gedaan? Had ik het niet gedaan. Ik heb twee boekjes geschreven. Eh, het ene heet Wandelen over het Water. En eh, daarin heb ik, in mijn gevoel, al heel veel gezegd. Mm -hmm. van wat nodig is om die Bijbel, dat vervreemde boek van 2000 jaar geleden. uit een heel andere cultuur. Mm -hmm. om dat te kunnen begrijpen. En. Eh, eh, dus. Er eh, was eigenlijk Ja, nou ja, dus. U gaat, was met Amerika, hè, pensioen? Vol beeldende taal. En mm -hmm. die beelden die. Die, ja, die hebben hun eigen plek. Het is eigenlijk meer poëzie dan proza. Uh, eigen plek binnen de kerkdienst. Daar verstaan we elkaar als ze zeggen... onze vader die in de hemel is. Maar dat is beeldtaal. En dat ja. is natuurlijk buiten de kerk. Abracadabra voor menig een. Maar, en, maar had u dan niet zelf van... waarom ga ik niet, nu ik met pensioen ben... ook zo'n soort boekje schrijven... gewoon voor gelovigen en niet-gelovigen? Maar u moest er dus wel op geattendeerd worden? Ja, Eigenlijk hoop ik, hoopte ik natuurlijk toch dat die eerdere boekjes ook wel door niet geloven gelezen mm -hmm. zouden worden, maar de uitgever was een, een voortreffelijke uitgeverij, maar die toch typisch op de theologie en op de kerk gericht is. En uh, mijne en, en dit kwam van de Arbeiderspers, die het algemeen met deze dingen helemaal niet zo bezighoudt. Nee, dat is ook een andere lezing. Uitgeverij, ja, ja eigenlijk ja, Nou Ospreis. ja, dat is dus niet, hoeft niet onchristelijk te zijn. Nee, nee. Maar uh, die uh, uh, zijn natuurlijk hier niet op uit. Maar die hebben toch door dat wonderlijke contact van uh, die uitgever met. Uh, uh, met dit gebeuren in, daar, uh, in die grote kerk van Hattem. Uh, ja, uh, dat heeft ertoe geleid. En, uh, dus nee, anders had ik het echt niet gedaan. Dan had ik het gevoel... Ik heb ge ik heb opgeschreven wat ik moest opschrijven, wilde opschrijven in dat boekje Wandel over het Water. En over in het boekje Desgevraagd, dat een paar jaar daarna uitkwam. Waarin ja. ik de vragen die ik krijg op, op mijn lezingen, die ik vele malen gehouden heb in allerlei kerkelijke gemeenten. En ook wel katholieke parochies. Uh, die vragen die ik daar vaak kreeg, heb ik geprobeerd te beantwoorden in dat tweede boekje. En ja. nee, ik zou niet nog iets hebben gepakt. We hebben ge, gepleegd, maar nu nou, dus het wel. Le, het ligt ja. er nu. Het ligt er, ja. Uh, ja. Uh, toch even nog terug voor, voor, voor mensen die niet helemaal in het protestantse Jeruzalem thuis zijn. Ja. U was predikant van de kloosterkerk, ja. voor aanstaande kerk. De Haagse Schiek kwam daar ook in, de, in Den Haag. Nou, ik hou niet van dat woord. Nee? Nee. nee. Er zitten nogal wat mensen die meer dan de middelbare school hebben. En laten we blij zijn dat die <laughs> uh, het, het, het, het, ermee bezig blijven. Kwamen er meer van het zand of van het klei? Oh ja, u bent goed in, ingevoerd. De, de, de, de kloosterkerk die staat in stad. ik weet niet... op de grens van st stad en okay. uh, zand in het en midden. klei. Zo hoort ja, de kerk ja, te zijn. Ja ja, ja, ja. Maar u was daar dominee. Waarom bent u eigenlijk ooit dominee geworden? Want waar, waarom niet brandweerman of rechter? Maar de rechter had wel gekund. Want ik ben met rechter begonnen. En ik weet ja. nog waarom ik geen predikant wilde worden. Terwijl mijn beide grootouders dat wel, grootvaders dat wel waren. Mm -hmm. uh, maar dat was omdat ik uh, dacht: ja, ik wil nou eindelijk wel eens voetballen. En geen scheidsrechter worden. Ja. Ik voelde me als dominee. Uh, een soort scheidsrechter, of, een, of een grensrechter... Oh. met een fluitje in de mond en, uh, en, en, en een beetje terzijde van het, het speelveld. En ik, ik dacht, nee, ik wil midden in die maatschappij zitten. Ja. Dus... Uh, het leek me altijd een beetje of je een beetje als een vreemdeling dan rondliep in de wereld. Dat, dat, en dat is ook wel gebeurd. Maar je bent het wel geworden. Ja, nee, ja je, ben je, eigenlijk moet er natuurlijk ook scheidsrechters zijn. En uh, dat begrijp ik ook wel weer. Maar u voelde zich geroepen, zoals dat uh, zo mooi een, een, een, een, Ja, maar lang niet direct. Uh, het had alles te maken met uh, het feit dat ik uh, uh, categorisatie volgde bij een studentenpredikant in mm -hmm. die tijd, Beker. En die. Als hij mij hoorde, dan had hij kennelijk het indruk van... wat doet die jongen bij de, in die rechtenstudie? En hij heeft me dat ook gevraagd op een avond. En ik zei, nou, dan had ik een keurig antwoord op. Hè, de sociale kant wil ik op, kinderbescherming, reclassering. Maar waarom vraagt u dat? Ja, dat dus met jou praat, denk ik, altijd. Uh, jij moet theologie, doen, theologie gaan doen. Jij moet dominee worden. En dat maakte iets bij mezelf los. Het kwam bij dat ik twee vakken met twee vakken bezig was van een rechtenstudie, waar ik werkelijk geen fluit van snapte. Ik vond het ook vreselijke vakken. Belastingrecht <laughs> en, en, en, en, en uh, handelsrecht. Ik hoop mm -hmm. dat ik niemand daarmee beledigd. Maar uh, het, uh, het lag mij niet. En toen uh, heb ik toch besloten om. Uh, een kerkelijk vak te doen, vast, van kerkrecht... waarvan de hoogleraar zei, dus dat is theologie... Um, uh, ja, maar wil je dat begrijpen, dat kerkrecht? Waarom hebben wij geen paus als protestanten... ouderlingen en diakenen en uh, veel democratischer opzet... maar dat komt ergens vandaan, dus wil je dat begrijpen... dan moet ik je toch eerst wat uh, theologie meegeven. Een basis moeten we dan nog wel leggen. En die heeft hij me buitengewoon interessante boeken ge genoemd. En daar ben ik mee aan de gang gegaan. En uh, ik heb daar een mooi cijfer voor gehaald. En had meteen het gevoel van, ja, dit is het. Huh? Dit boeit me. En toen huh? heb ik die dominee opgebeld. en zei, je krijgt gelijk. Maak eerst die studie af... op de manier van vrije studierichting. Huh? En dan ga ik door met de theologie. En nooit spijt van gehad? Nooit spijt Dat u dacht, ik ben scheidsrechter, ik sta niet midden in uw nee, samenleving. Nee, Nooit een brandweerauto voorbij zien gaan van... Wat had ik willen bl blussen? Ja, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Je denkt wel eens, ik had wel eens een, een huis willen bouwen. Maar ik zou geen goed architect geweest zijn. Maar dan kun je zeggen, daar staat dan toch maar wat. Nou ja, ja. Maar bij, bij in dit vak, ja, dat... Vervliegt altijd. Ja? Ik had een vriend die was organist. Die komt prachtig Orgel spelen. En dan had hij weer in improvisatie gedaan in de kerk. Dat is de organist. De mm -hmm. van, uh, in mijn eerste jaren van de Kloosterkerk. Ik zei, waar is die muziek nu? Ja, ik weet ook niet. In de harten van de mensen. Maar niet aantoonbaar dus. Hè? Maar u schrijft ook boekjes. Dus wat dat betreft, ja, je of moet, boeken zo. Je moet een beetje gesteund weten door mensen dat ze zeggen. Ik. Uh, het, het, het helpt me wat je, wat je zonder weer verteld hebt, te dus zeggen wat ik verteld heb, daar gaat het niet mm -hmm. om. Maar die Bijbelse verhalen blijken zo actueel te zijn als je de, de, de, een beetje in, de, de, sch, de schop erin zet en, en ja. probeert de diepte eruit uit, op te vissen. Waar gaat het in dat verhaal, in werkelijkheid om. Het gaat natuurlijk niet om, om een man die over het water liep. Dat, dat, maar het gaat in dat verhaal om de betekenis van, een verhaal, van het verhaal. En je dat nou naar voren weet te brengen. Ik heb het iemand horen zeggen die zei. Ach, je hoeft als manager eigenlijk helemaal niet uh, naar een weekend toe ergens op de hei. Met, met, met, het kost veel geld. Mm -hmm. Je kunt veel beter naar de kerk gaan. De, je, ik doe altijd iets in mijn werk met wat, wat, wat in de preek aan de orde komt. Ja, en Je hoeft alleen maar een Riksdaal erin de collectezak te doen. Dan. Bijvoorbeeld, of iets meer, dat ze ook niet gingen. Die chic gaf heus wat meer. Ja. <laughs> Oké, okay, dus daar zijn we het over eens. Ja. Het, was, het was toch wel chic, ja. Um, we gaan zo even doorpraten over het boekje. Want ja. u daarheen, waarin u onder meer zegt van uh, uh, uh, een persoonlijke god. Uh, hè, de, de, ja. daar, daar gaan we het over zo over hebben. Ja. U schrijft ook gedichten. Ja. En u heeft, het kwam allemaal een beetje op een holletje binnen, want de taxi was allemaal net op tijd. Ja. Maar u heeft daar geloof ik ook een gedichtenbundel meegenomen. En u gaat een gedicht voor ons voorlezen. Ja, um, want de wens was dat ik ook een stuk muziek zou uitzoeken. Ja, alleen, uh, uh, u heeft een cd meegenomen, maar het is niet helemaal duidelijk welk stuk. Een stuk van Lies, geloof ik, hè? Van Lies. Lies. Ik denk dat het wel duidelijk zal zijn, want ik heb er een briefje bij gedaan... waar het precies op staat. Oké, okay. nou, Maar dat is dan een beetje even, improviseren vanavond. E dan moeten we even horen van de overkant of dat allemaal klopt. <laughs> u mag het even aanwijzen. Het, het briefje heb je gevonden, dat zat erin. Het gaat om dit stuk, hier. Niet naar beide zijn gedicht, maar dan daarnaast, daarna, Frans Lies. De regisseur wordt even ingesvijnd... Dan gaan we allereerst even luisteren naar uh, uw gedicht. Want dat hoort erbij dan, hè? Precies. U, u, u leest eerst het gedicht voor. Maar denkt u dat ik, als het gedicht uit is, dat, dat dan de muziek daar klaar is? Het gaat allemaal hier uh, gesmeerd zo, in de gaat studio. Gaat dat zo gesmeerd? Ja, ja, ja zeker. Maar, maar goed, misschien dan eerst zal even ik zeggen. ter inleiding toch even iets zeggen... Ja. waarom ik met een gedicht begin. Mm -hmm. um, want uh, ik dacht, toen ik dus muziek uit moest zoeken... aan een programma dat ik samen met een pianiste al een aantal jaren doe... Ja. Um, waarin ik inderdaad voordraag... klinkt zo zwaar, hè, maar... Uh, de gedichten lees uit uh, de bundel... die inderdaad in 2008 uh, mm -hmm. bij, ook bij de Arbeiderspers uitkwam... om een zin heet de bundel... En ja. Uh, het programma is als volgt: dat ik zo vier of vijf gedichten lees. En mm -hmm. het laatste gedicht, daar koos dan de pianist een stuk bij dat daarbij aansloot. En, en dat hebben we nou zo 40, 45 keren ergens in theatertjes en kerken gedaan. En, uh, en zo dacht ik, ja, maar als zij. Want ik koos het stuk van, van, van Liest uit, ja. uit: uit de acht stukken die ze uh, heeft gespeeld op die CD. En ik dacht, euh, dan lees ik ook het gedicht wat aan dat, uh, dat stuk vooraf gaat. dat hoe stuk heet, het heet Consolation, troost dus. Mm -hmm. En uh, dat heeft ze gekozen omdat die, dat koppeltje gedichten... waarvan dit het laatste is wat ik zal lezen... gaan over het afscheid van ons mensen van dit leven. Aha. En het gedicht heet Nachttrein. Nou, prachtig zo met de nacht. Als je goed luistert dan hoor je daarin ook toch iets meer dan alleen maar wat een nachttrein is. Okay. U kunt beginnen, want ik hoor dat de muziek ook scherp staat. Dus nou, na dat. het gedicht gaan we meteen de muziek instarten. Prachtig. Nachttrein. Wij zijn geschoven op de lange baan. De stad glijdt van ons weg. Wij zijn op reis. En niemand zegt ons waar het heen zal gaan. Naar de verdommenis of het paradijs. Er is een stem die af en toe wat zegt. Een onzichtbare deelt hier de lakens uit. Wij hebben bij een vreemde ons neergelegd... en leveren ons in goed vertrouwen uit. Wij slapen als gehurkt in moeders schoot... en wiegen op de hartslag van de trein... die davert door de nacht, moe en getroost... blij even uit de wereld weg te zijn. En altijd is daar weer dat groot moment van wakker worden in een ander land. Rivieren gaan wij over, onbekend. Er glinsteren bergen aan de overkant. Wie speelt hier zo'n mooi piano, dominee Karel de Linde, mijn gast van vanavond? Dat is Ariane Karis, eh, die ook vast luistert nu. Mm -hmm. En eigenlijk ook verdrietig genoeg behoort tot degene die afscheid moeten nemen van het leven. En eh, wij zullen altijd dankbaar zijn voor de dingen die we samen hebben kunnen doen. Prachtig, ja. Goed, daar komen we ook straks nog over te spreken in het gesprek. We beginnen even met de, de hoofdstelling van het, uh, van het boek eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Dat u niet meer gelooft in een persoonlijke God. En dat is voor een dominee heel wat om dat te beweren. Ja, mag ik dat iets meer uitleggen nog? Ja. Want ik heb dat zelf nooit zo geformuleerd, maar ik, ik begrijp wel dat mensen het zo formuleren. Wat ik niet meer kan geloven is... Eh, ten eerste, God is geen persoon. Dat, dat weten we ook eigenlijk allemaal wel. Het is, in de Bijbel wordt God als een persoon voorgesteld. Zo dacht Israël zich. Een vader. Een vader. Eh, die zelfs niet laat varen de werken van zijn handen. Mm -hmm. en, eh, dus dat is ook beeldspraak. Niemand zal toch in ernst zeggen dat God handen heeft. Met vingerkoortjes en nagels en noem maar allemaal maar op. Maar zeg het maar eens op een andere manier, dat je hoopt, vertrouwt, dat, er een, dat deze wereld op de een of andere manier gedragen wordt. Ja. En dat geloof ik ook. Maar de vraag is, waar zitten die krachten die de wereld dragen? Uh, uh, ik denk dat die liggen in wat wij een waarde noemen, al weet ik geen, ik, ik zou liever een ander woord nog kiezen. U noemt het, ik, het essentie, hè? Ja, ik heb het essentie genoemd ook, eh, precies. Het essentiële. Eh, rechtvaardigheid, barmhartigheid, mm -hmm. eh, Bevrijding uit onrecht. Eh, eh, vergeving, verzoening, eh, liefde. Hoe versleten dat woord soms ook is. Dat zijn en dat de, krachten, alles bij de krachten die... Precies, dat alles bij elkaar. Daar wil ik het woord God voor gebruiken en, en bewaren. En dat ook niet loslaten. Maar wat ik kwijt ben, um, is de gedachte die ik natuurlijk als kind best wel had... en later ook nog wel, maar de gedachte dat deze wereld een schepper kent. Ik denk dat de, deze wereld is er, dat zijn we het over eens. En er is een groot raadsel waarom hij er is... en, en, ja. en wat wij hier op dat gekke planeetje moeten... Um, dat heeft de wetenschap ook niet kunnen ...in een zonnestelsel waarvan er nog miljarden in het hele zijn. Ja. Oninvoelbaar, onvoorstelbaar... En de vra de, de, de, ik, ik kan niet meer geloven in een, in een architect die dit bedacht en gebouwd heeft. Uh, want dan moet ik ook hem vragen... waarom heb je dan niet gezorgd dat de ziekte uh, daar niet toe behoorde? Terwijl het lijden van mensen denk ik natuurlijk ook wel aan het lijden... dat mensen elkaar aandoen. Maar daarvan kun je nog zeggen dat is menselijke verantwoordelijkheid. Dat uh, moeten we dan maar leren dat beter te doen. Maar het lijden dat met de natuur gegeven is... En denk aan ziekte, en ook een, een, een blikseminslag, waardoor een dochter van goede vrienden is gedood. Uh, maar ziekte: ik, ik, ik heb het aan wetenschappers gevraagd: dus wat is in jullie ogen ziekte? Nou, zeiden ze: dat is een. een uh, kijk, de, de, dat we leven is dankzij één groot, langdurig evolutieproces van miljoenen jaren waar tenslotte de, de, de, de, de aapachtige zoogdieren uit voortgekomen zijn... waar tenslotte de mens van afstand, uh, dat wezen, dat, is, dat kon, bleek te kunnen denken... en spreken en dat we mensen gaan noemen. Nou, uh, maar ziekte is, uh, het hoort bij dat evolutieproces. Dat, evo dat proces is een, een, een, een experimenteer geheel... Uh, dat, dat, ook, uh, dat alleen slaagt als het van alles mag proberen. Dus ook allerlei dingen mag proberen die mm -hmm. niet lukken. En dat niet lukken, dat, dat zijn ziekten die ook doorgegeven kunnen worden erfelijk. En, U heeft en, het zelf en, ook meegemaakt hè, met de, de, mijn de vrouw is dood gestorven, van de ja. uh, Dat is ook zo, in, in, in drie jaar voordat ik afscheid nam van de kloosterkerk. Mm -hmm. Ik ben hertrouwd en uh, opnieuw heel gelukkig geworden, maar... Uh, natuurlijk tekent dat ook je leven. Maar niet alleen de dood van mijn vrouw. Maar het, het, ook als predikant omgaan met, met, met mensen in heel verdrietige situaties. Uh, uh, hebben me toch ernstig doen denken van... Kun je, nou, uh, kan ik nog wel in een schepper geloven? En uh, uh, dat ben ik kwijt. Ja, was, is het een proces uh. geweest? Want ik, ik kan me voorstellen, u bent jarenlang dominee. U heeft ervoor doorgeleerd. Dat weet je toch, en u, u wist van de evolutietheorie, u wist van Auschwitz, het lijden van Auschwitz. Waarom dan nu aan het eind, als u met pensioen <laughs> ja. bent, waarom komt u dan met, uh, ja, ja. Ik, ik kan het eigenlijk niet meer vatten. Als, nee. als, als, als, ja, een beetje, ik zeg het een beetje oneerbiedig, als een slager die zijn deur op slot doet en dan zegt, uh, ja eigenlijk is mijn, mijn vlees niet te eten. Nee, nee er, er, er, zijn, er is vlees dat ik dat niet te eten is, inderdaad. Maar er is heel veel vlees wat ik uh, graag op die toonbank leg. Dus je moet niet denken dat, dat ik mijn vertrouwen kwijt ben... in een mogelijkheid van dit leven. Maar dan mm -hmm. betekent dat wel dat de mens... Uh, dat wat wij God noemen, dat krachtenveld van waarden... dat altijd een appel op ons doet. Het is niet zo dat wij God bedacht hebben. Nee, er gaat van die, dat krachtenveld iets uit naar ons toe. En dat, uh, maar kunt u zich voorstellen dat veel mensen dat, dat krachtenveld dan misschien wat vaag vinden? Da da da dat, begrijp, da dat kan ik me voorstellen. Maar nu Bidzen... maar dat, de, de, de, de vraag is, als maar... we aanvaarden... Wat, dan zegt iedereen wel meestal ja tegen mij. Uh, uh, de, de, de, de God is geen persoon. Nee, daar ben ik met u eens. God is geen persoon. Maar wat is God dan wel? Uh, en dan, dan, ja, dan weten we dat vaak niet precies. En uh, sommige mensen zeggen dan ja, een iets. Maar dat is met te weinig. Uh, ik, maar heel ik, uh, veel dus, gelovigen zeggen ook, dat is een vader die voor mij zorgt. Ja, maar en dat, dat kunnen ze dus niet meer zeggen dan. Jawel. Uh, Neemt u ze niet wat af? Nee, ja, dat hoop ik niet. Uh, dat is ook een beeld, een vader. Uh, maar het is als een vader. Je, het is niet zo dat God een vader is. God is als, was hij je kunt hem vergelijken, zegt de, de, de, uh, zegt de Bijbel daarin, zegt de, de, de, zegt, uh, waarin wordt God als vader genoemd, uh, niet eens zo heel vaak. Maar, uh, nou, als Jezus de, de, die leert, die leert de mensen die bidden, onze vader bied, die precies, in de hemel... Precies, daar heb je ja. het eigenlijk vooral. Dan, dan dat betekent. Nou, het, het, het, het staat in een van de psalmen, staat het ook al. Ja. Hè? Um, uh, uh, God is uh, als een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Uh, zijn kinderen die hem uh, uh, vrezen, staat er dus. Het betekent hem eerbiedigen, ja. die, die hem volgen willen. Um, uh, als een vader betekent dat. Het is een prachtig beeld. Ja. Maar hij, dat betekent dat. Uh, dat is niet zo ver van wanneer ik zeg, zo, God is liefde. Dat staat trouwens zo, precies zo in de Bijbel, in de brief van Johannes. God is liefde. En uh, uh, daarvan zal niemand zeggen dat, dat, uh, niet, uh, niet, uh, dat het ongelovig of halfgelovig is... Of, of dat die slager nu dus een deur heeft dichtgedaan. Nee, uh, maar, maar kun je, God je dan nog wat liefde? bidden, dominee? Want kun je dan, nou, de vraag moet is, je dan zeggen, hoe moet je, onze essentie die, die in het hel al is... is dat dan in plaats van onze vader in de hemel? Ik, ik begrijp dat de vraag opkomt. En die, die vraag komt vaker. En ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Mm -hmm. En uh, kijk, it, it, it, bidden is niet wat je zou willen een gesprek. Uh, je krijgt ook geen antwoord. Hoe vaak ik dat niet in mijn leven gehoord heb. Ik bid wel door meneer, maar ik krijg geen antwoord. Nee, dat antwoord krijgen we ook niet. Dat antwoord zal een mens zichzelf moeten geven. Maar... Uh, het bidden is in mijn ogen iets anders dan een gesprek met jezelf. Dat doen we natuurlijk voortdurend. Mm -hmm. uh, zal, ik, uh, zal ik nog boodschappen gaan doen of wel weer het <laughs> regent? Nou, ja. wacht nog maar even. We praten voortdurend met onszelf zelfs. Uh, maar uh, het bidden is in mijn ogen een gesprek voeren met jezelf... maar dan ook een heel eerlijk gesprek. Uh, laten we zeggen, een gesprek, als het niet te, te, te, te kerkelijk klinkt... Mm -hmm. voor het aangezicht van God... Het, een gesprek met onszelf voor het aangezicht van God. In nabijheid van God. Maar u zegt, God, God is niet dan meer een persoon. Dus God is... God is liefde. God ja. is barmhartigheid. God is die, dat krachtenveld dat ik in die Bijbel... voortdurend in die verhalen tegenkom. Uh, dus ik... Als ik zondag een dienst leid, dan, wat ik niet zoveel meer doe... ik hou mm -hmm. veel meer lezingen dan vroeger... maar als ik dat doe, dan, dan bid ik van harte onze vader die in de hemelen is. Maar dan weet ik dat dat een, een beeldende manier van spreken is... die ik niet gauw los zou laten. Ik, ik voel me geborgen, eh, niet zomaar. Ik voel me niet zomaar geborgen. In de zin van er is een, een vader die mm -hmm. over ons waakt. Dan doet hij dat toch buitengewoon kieskeurig, uh, elitair, hij, uh, uh, hij be bewaakt dan wel de ene, niet de ander. Uh, Bent u een uh, beetje boos op God dan? Nee, uh, nee, uh, want ik kan in God alleen nog zien, en daar kan ik niet boos op zijn, uh, dat krachtenveld van liefde en trouw en recht en verzoening en vergeving. En maar kunnen ik... mensen daar aankloppen in hun nood? Want God geeft nu hen troost en kracht. Hè? Dat, ze, dat ze kunnen bidden tot een, tot een wezen. Misschien geen persoon, maar een wezen die hen kracht geeft. Die van buiten komt. Die hen, mensen vallen tegen. Maar ze weten zich geborgen toch nog door iemand die naar hen luistert. En dat is dan weg. Want zo'n krachtenveld, ja, daar kun je niet echt aankloppen volgens mij. Maar ik heb niet de indruk dat God kracht geeft buiten mensen om. En uh, als iemand bidt, Veel mensen help, ervaren, help mij, wel help zo. mij. Dan doe je eigenlijk een beroep op je omgeving. Want God kan niks zonder zijn grondpersoneel, zou ik willen zeggen. En ik herinner me, ik had het al over die vriend die zijn dochter verloor door blikseminslag. En toen vroeg ik hem: is het nou niet voor je geloof een probleem? Oh nee, het heeft met God niks te maken. Waar ik God vind, dat is in. In, in mensen die om je heen staan... en, en, en naar je durven toe te durven komen in die dagen. Want er zijn een hele hoop die om je heen lopen... Dan ja. en niet weten wat ze zeggen moeten. Um, precies Ik, hetzelfde zei mijn vrouw toen, uh, toen iemand haar vroeg... betekent het geloof nou iets voor je? Daar lag ze dus he, een paar maanden voor haar dood. En uh, toen zei ze... Nou, die ziekte komt niet van hem. Maar ik, de manier waarop mijn man en kinderen... want mijn mm -hmm. kerkelijke gemeente heeft mij ongelooflijk veel ruimte gegeven... om voor haar te zorgen. Uh, uh, en, en, en vrienden om ons heen staan op allerlei manieren. En de brieven die je krijgt, daar ervaar ik... Uh, de zegen van God in. Maar, maar, maar, maar dan ook alleen daarin. Hmm. En, en dat is wat ik, wat ik geloof. Dus euh, euh, nee, we kunnen niet bidden. Euh, uh, God help me met mijn examen. En dan, en, en dan die boeken verder dicht laten. Dat, is, dat begrijpen we toch allemaal. Maar uh, had u dat vroeger als beginnend dominee. Als uh, dominee in, nog niet zo door? Jawel. Absoluut. Maar u vertelde het niet vanaf de preekstoel? Jazeker wel. Ja. ja. Jazeker wel. Jazeker wel. En uh, uh, ik ben wel wat. Het is wel voor mij wat uh, helderder geworden, misschien in de loop van de tijd. Um, maar ik heb het ook altijd geweten. En dat had ook te maken met de opvoeding van mijn ouders. Die, die, die, die dachten ook heel weinig dogmatisch over de Bijbel. Jezus was niet een zoon van God in biologische zin... maar hmm. uh, iemand die, die, die de wegen van God opzocht in zijn leven... en die probeerde te verwerkelijken in zijn eigen bestaan. Uh, maar... Uh, een Le leven na de dood. Want u had het straks, zei u, dat ja. ik niet meer in de hemel geloofde. <laughs> um, uh, ik, dat inderdaad, daar heb dat ik vroeger altijd God. gedacht... Ja. als ik dood ben, eenmaal, dan zal ik God zien. Daar ben ik inderdaad af. En ik, ik heb in het boek ook een heel hoofdstuk aan besteed... Om, en ook in de eerdere boek, ja. boekjes al... om uit te leggen waarom dat in mijn ogen ook... zelfs met het, met de, op grond van de Bijbel zelf niet eens noodzakelijk is dat we dat zouden geloven. Het oudste Testament, het leven aandeel mm -hmm. van de Bijbel... kent helemaal geen, nou op enkele plekje na, geen leven na de dood. En daar wordt de fakkel door vader overgedragen aan zijn zoon... of door moeder aan de dochter, of, of, of aan anderen uit de familie. Maar je hebt dan je leven voltooid en je wordt verzameld bij de vaderen. Maar dat is uh, toch heel merkwaardig? Want als ik dan even als leek, als gewoon gelovige dat mag zeggen... Uh, je ja. hebt het idee dat in de Bijbel dat het alleen maar gaat over eeuwig leven en, en, en, en je best doen. Integendeel. En, in tegendeel. en de, de hele theologie ja. lijkt ervan doordesemd. Ja, Ook, nee. De, de, hoe kan het dan dat we. Dat de, misverstand? Theolo de, de theologie, moderne theologie niet. Het gaat in de Bijbel voortdurend om deze aarde en de toekomst van deze aarde. En deze aarde moet dus omgezet worden, wil het, wil het ergens naar lijken. En, en Jezus heeft het dan voortdurend over hoe we moeten leven. Wil er hier iets doorbreken van wat Jezus dan noemt een? Anders ander soort koninkrijk. En waarom wordt dan in heel veel strenge kerken... over hel en verdoemenis gesprek, gesproken? Ja, daar ben ik dan ook diep verdrietig over. En mensen die, die, die, die daarin opgevoed zijn... die komen vaak aangezet. En vinden het een verademing... om op een andere manier te mogen denken over deze dingen. Maar het gaat in de Bijbel waarachtig niet om... een uh, in, in, naar, naar, naar, de, naar de God toe gaan, maar naar een aarde toe gaan... Die, in de, die God bedoeld heeft. En de vraag is of we daarna... Nog na, de, na dit leven. op de een of andere manier. nog mm -hmm. in een nieuwe werkelijkheid van God. zullen worden opgenomen. En ik ben daar heel behoedzaam in om daar iets over te zeggen. Uh, op een manier van: zo is het. Trouwens, zo is het hele boek. We weten niet het, het toch ook niet. U nee, weet we toch ook weten ook niet? het, nee. En, en u toch ook niet. Nee. We hebben daar een vermoeden van. We hebben er een intuïtie misschien over. Maar neemt die, u dat niet weg van sommige mensen die denken: ik zie ik mijn Ik kan er niets aan doen. En mensen moeten mijn boekje ook niet lezen... als ze het gevoel hebben dat wil ik, dat moet mij niet afgenomen moet worden. Hoewel ik ook maar mist u mijn... zelf ook niet wat dan? Want uw eigen vrouw is overleden. Die hoopte u nog eens terug te zien. Ja, maar daar heb ik geen ogenblik verwacht dat dat zou gebeuren. Nee? Nee. Nee. Hoe verdrietig dat ook is. Maar denkt u het nou eens in? Dat je uh, uh, je vrouw zou terugzien die uh, 56 was toen ze stierf. En ik ben nu 79. Uh, dat is een vrouw van 56 met wie het gesprek niet is voortgegaan. Uh, en, en, en hoe zou dat moeten? Uh, Jacqueline van der Waals heeft er een prachtig gedicht over geschreven. Mm -hmm. uh, dat zij, want haar moeder is heel jong gestorven. Ja. Dat ze zich afvraagt: uh, stel je voor dat ik in de hemel kom en, en, en, en, en, en mijn moeder zou terugzien. Dat kan ze zich niet indenken. Uh, die zo jong gestorven is. En ik, die al zo oud. ...geworden ben en, en, en, Dat zijn en, ongelijktijdige en, en, gebeurtenissen ja, als, en dat gedicht heet Moeder En dat mm -hmm. eindigt met de zin... ...als gij uw lange, slanke hand strekt naar mijn grijze haar. Dat, ze kon ze dat niet voorstellen. Ik denk dat heel veel mensen dat niet voor kunnen stellen. Maar en als het ook u, niet verwachten. Nee, maar u heeft natuurlijk ook mensen wel zien sterven. Ja. Ikzelf ook. Ja. Uh, dan zie je dat er, dat er op het moment dat de laatste adem wordt uitgeblazen... ja dat er iets verdwijnt uit het lichaam. Want je ziet opeens een omhulsel liggen. Ja. Het wezen van iemand verdwijnt. Ja. Noem het ziel. Dan denk je toch, dat gaat toch niet zomaar verloren. Dat, dat blijft toch ergens. Dat lichaam niet, dat snap ik ook. Ja. Dat vergaat. Maar ja. die, die ziel, dat, die ja. hoop... Heb ik zelf dan ja. ook nog die mensen? Kun je ja, ooit weer eens Ik wil een die tegenkomen. Hoop ook helemaal niet afnemen. En het, het, het, het, Niets is hier bewijsbaar. Maar de vraag was nu, uh, toen die op mij afkwam, ten aanzien van het boekje... of ik nou eerlijk wilde opschrijven naar mijn kinderen over, doorgeven wat ik zelf geloofde. Mm -hmm. Mijn kinderen wil, verwachten niet anders dan dat ik dat doe. En uh, uh, ik denk dat ik... Dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen... gelukkig, ik durfde dat niet aan jou nooit te vragen... maar ik geloof dat ook niet. Dat er is het leven voor u ook een Er zijn mensen in de kerk die dankbaar zijn... dat ik dat dus zo open gezegd heb. Die zeggen, oh ja, ik begrijp dat ook nooit. Ik denk dan, en, uh, maar ik ken natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ik weet het niet... Ik weet het niet, maar ik leef vanuit het vertrouwen dat er straks iets op mij wacht. En als het er niet is, dan zal ik nog dankbaar zijn voor dat vertrouwen dat ik gehad heb. Nou heb ik een enquête gezien van Kerk in ja. Mokum. Dat ging over ja. gewone gelovigen die, die werden geïnterviewd en uh, predikanten. En de gewone gelovigen, de meerderheid geloofde in een hemel en een, en een, en een soort ja. nabestaan. Ja. En de ja. meerderheid van die predikanten niet. Ja, zie je Toen dacht de, ik, de, ja. wat een kloof zit daar eigenlijk... Ja. tussen de predikanten ja. en het voetvolk, om het ja. zomaar even te zeggen. Hoe ja. kan dat? Hoe kan dat? Nou, dat uh, uh, ik denk dat Menig Dominee er moeite mee heeft... om helemaal uh, uh, dat wat hij geleerd heeft... en dat wat hij uh, hopelijk uh, nog studeert... je moet natuurlijk je vak bijhouden... Mm -hmm. om dat uh, te delen met zijn gemeente. Menig predikant zal het heel voorzichtig doen op zondag... En wat opener op maandag, want dan ben je in gesprekskringen of cursussen bezig. En dan kun je de dingen wat opener zeggen. Um, maar je, op zondag zul je het tactvoller zeggen. En er zijn inderdaad heel wat uh, gemeenten die zijn traditioneel. En Is het een uh, soort bijgeloof misschien zelfs? Nou, ik noem een voorbeeld ja, uit, uit zelfs niet-gelovigen. Want ja. André Hazes, misschien herinnert u zich dat nog... die was overleden, stond ja. in de, met zijn kist in de ja. arena. Ja. Ja. Ja. Helemaal vol, mensen mm. allemaal applaudisseren mm. en zingen. Ja. En iedereen mm. zei, André, boven in de hemel zul ja. je wel een biertje drinken... Ja, en zul je ons zien. Ja. Gewoon onder niet-gelovigen ja. had het, men ook het idee... er is het, iets hierna. Ja, dat, dat, dat, dat menen we in het algemeen niet echt. Ja, als, als, als, een, nee, als een zoon trouwt... Uh, hoe vaak heb ik dat niet meegemaakt en moeder is gestorven... dan uh, zeggen ze, mijn moeder kijkt op een wolkje mee. Maar iedereen begrijpt dat dat wolkje er niet is... en dat moeder daar ook niet is. Maar voor veel mensen is dat een troost. Ja, nou ja, maar luister... Ik vind dat als we mensen willen troosten... De echte troost is meestal dat je gewoon naar mensen luistert. Als ze werkelijk met een verdriet of problemen zitten... dan is het luisteren altijd veel beter dan met opvattingen komen. Maar ik vind het geen troost voor mensen om... Kijk, als iemand van een traditioneel stempel mij vraagt... Karel of dominee, wil je bij me komen? Ik, blijf, ik ben er niet lang meer. En ik maak vertrouwen erop, ik ga naar mama toe. Ja. En dan zeg ik, heerlijk, punt. En daar, daar, daar, daar torne ik geen moment aan. Dan beweegt u maar mij. Maar ik ben ook in gesprek, je bent als kerk ook in gesprek met niet-gelovigen. We gaan dan wel naar, naar, naar Nieuw-Guinea of naar de Afrika. We gaan de, naar de zendelingen. We gaan dan op weg om het evangelie te brengen, naar niet-gelovigen. Mm -hmm. Uh, of heel anders gelovigen. Ik vind dat je als kerk ook een verantwoordelijkheid hebt naar niet gelovigen. En ik zou niet gelovigen niet graag gaan vertellen... dat er een, uh, in mijn ogen een, een, een, de Bijbel voortdurend over een hemel spreekt. Nee, het kiert in het Nieuwe Testament even om de hoek... bij de opstandingsverhalen van Jezus. Maar ik ken heel wat niet gelovigen die zeggen... maar dat kan toch niet uit de dood opstaan. En dan moet ik ze bijvallen. Want het is mijn theologische eerlijkheid naar niet gelovigen toe... om te zeggen, de opstandingsverhalen zijn ook inderdaad geen uh, foto's van een, een, een historisch gebeuren. Maar moet je maar... dat mysterie dan in, misschien een mysterie laten? Want u heeft ook uh, geen glazen bol waarin u het allemaal precies kunt zien. Het is bij u ook een, een, een aanname, toch? Natuurlijk. Het, het, het bestaan blijft een geheim, een, een groot mysterie. Dat ja. is allemaal helemaal waar. Maar ik vind wel dat je zo lang mogelijk je verstand moet gebruiken... tot op een moment komt dat je zegt, hier zwijg ik, ik weet het niet. Maar dat ik, Berkhof, hoogleraar theologie in Leiden, heeft ooit eens gezegd... Theologie, dat is liefhebben met je verstand. Dat staat ergens in het Nieuwe Testament. Wat is het wat is eigenlijk... Waar uh -huh. gaat het om dat we God lief hebben met geheel ons hart... en geheel onze kracht en onze ziel en ons verstand? En ik vind het zo'n mooie uitdrukking... Theologie is God lief hebben met je verstand. Je moet zo lang mogelijk dat verstand gebruiken. En dat hebben we als kerk veel te weinig gedaan. En we kwamen altijd achterop... Bij homoseksualiteit zijn we er nog lang niet, want dat hebben we hebben nog mm -hmm. niet radicaal, die paus ook niet, radicaal gezegd, uh, dat is een gegeven. En laten mensen die op die manier uh, uh, ja. ja, in elkaar zitten, dat ze al alleen op die manier uh, elkaar kunnen beminnen, laten die dat ook mogen doen. Maar uh, ik wil geen theologisch maar, maar nee, twist van te maken, maar Jezus hebben dus bijvoorbeeld ook nou geloof zo... als een kind. Geloof als een kind. Ja. Dat, dat, dat, dat is toch weer een andere benadering? Nee, ja. Ik weet niet of dat in de Bijbel zelf staat, geloven ze een kind. Ik ja, weet niet, hebben we verzorgen. Laat de kinderen tot mij komen, toch? Ja, dat is wat anders. Dat oh. is wat anders. Maar, maar ja, u heeft eh, ervoor doorgeleerd, hoor. Ik ben maar een politicoloog. Wat bent u? Politicoloog. Een politicoloog? Nou, ja. dat is dat heel belangrijk. We zullen elkaar aan moeten vullen. Maar... Um, um, je, natuurlijk, toen ik... Vier jaar vast verloor ik mijn ballonnetje op Koninginnedag. Mm -hmm. En het ontsnapte aan mijn vinger en dan ging het omhoog en omhoog... en nog verder omhoog. En ik was heel verdrietig. En, uh, maar dan heb ik mezelf getroost met te zeggen... wat zal oma, want die is pas overleden toen... Ja. wat zal oma nu blij zijn? Dat is geloven als een kind. Maar u zult toch niet hopen dat ik dat geloof zou hebben volgehouden? Okay. U, heeft het, u bespreekt het ook in, uh, in gesprekskringen, hè? nog steeds? Tuurlijk. Of heeft het gedaan? Tuurlijk, dat doet elke dominee. Ik ben niet, uh, niet zo'n... Uh, ik word nou wat... Uh, uh, valt nou plotseling nogal licht op mij. Maar uh, ik ben niet heel veel anders dan menig theologen. Er nee. zijn ook hoogleraren nee, maar mijn in de eigenlijk... theologie die mij ondersteunen in mm -hmm. dit boek. En uh, ja. Nee. Nee, ik ja. Wil, mijn vraag is eigenlijk van... Uh, Willem-Alexander heeft onder uw gehoor gezeten. Als, die heeft beleidenis ook bij u gedaan. Ja. Onze koning. <clears throat> Heeft hij dit soort discussies ook met u gevoerd? Jazeker. En waar stond hij? Dat uh, zullen we het niet over hebben. Dat, uh, maar het, het, hij het is zeer, Ja, nee, ja. <clears throat> Oké. Okay. Uh, uh, die, die, die, die groep die nog altijd bij elkaar komt... Uh, daar is die, was hij buitengewoon trouw in. Okay. En, uh, uh, maar het... het uh, uh, u mag het niet zeggen, hoor, hoor Nou ik al. ja, dat klinkt dan zo geheimzinnig. Maar dat hij toch altijd nog daar komt... dat betekent dat hij dus... Uh, het hem zeker niet loslaat. Ja. Goed, dominee Telinde, heel hartelijk dank voor uw komst. Naar Casaluna. u gaat terug naar Den Haag. Um, hierna is het hoorspel van de NTR, het bureau, naar het boek van Voskuil. En na de klok van tweeën zijn we gewoon terug met Casaluna en dan kunnen we doorpraten. Na de klok van één uur natuurlijk. Daar ja, ben, ben ik er be niet bij, als u het niet hebt. Nee, u gaat naar huis terug. Goede ja. reis terug naar Den, dank Den Haag. Dank u wel. Ja. Dag, dominee Telinde. Bedankt.